Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Europese Unie moet de Turkse regering duidelijk de zorgen overbrengen over de situatie in het land na de mislukte staatsgreep van vrijdag. Dat zegt PvdA-europarlementariër en Turkije-rapporteur Piri. Sinds de koepoging zijn er duizenden Turken ontslagen, onder wie rechters, ook organisaties als Amnesty International en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, zijn bezorgd. Gerrit Zalm stopt volgend jaar als topman van ABN AMRO, meldt het FD. Het contract van de 64-jarige oud-minister loopt nog tot 2018, maar zijn werk zou erop zitten nu ABN is geïntegreerd met Fortis en naar de beurs is gebracht. Waarschijnlijk wordt Salms opvolger nog dit jaar bekend. Zalm begon in 2008 bij de genationaliseerde bank. In Nijmegen is voor de honderdste keer de vierdaagse aan de gang. Er zijn dit jaar 50.000 deelnemers, 4.000 meer dan anders. De eerste startschot op deze dag van Elst was om vier uur. Voor de jubileumeditie is een extra wandelafstand ingesteld van 55 kilometer. In de Duitse deelstaat Beieren heeft een jongen van 17 in een regionale trein passagiers aangevallen met een bijl en een mes. Hij is door de politie doodgeschoten. Volgens de Beierse minister van Binnenlandse Zaken was het een Afghaanse vluchteling. Vier mensen raakten bij de aanval zwaar gewond. Werknemers in de bouw en de metaalsector krijgen vaker dan anderen een arbeidsongeval waardoor ze tijdelijk niet kunnen werken. Dat blijkt uit een enquête van het CBS en TNO. Vorig jaar had zo'n 5% van de werknemers in de metaal en de bouw een ongeluk waardoor ze één of meer dagen niet konden werken. Het gemiddelde voor alle werknemers is 1,4%. De Republikeinse Conventie in Cleveland is chaotisch begonnen. Een groep tegenstanders van Donald Trump roerde zich luidruchtig om de conventieregels aan te passen. Maar de voorzitter van de conventie negeerde hun eis waarop de delegaties uit Colorado en Iowa de zaal verlieten. Het weer, veel zon. Aan zee wordt het 25 graden. In het Zuidoosten 32. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Abkouden Knopend Amstel 5 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen op de verbindingsweg naar de A10 richting Den Haag. Die is dan ook afgesloten. Op de A5 richting Hoofddorp bij knopend hoek, 3 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Door werkzaamheden op de A6, Lelystad richting Muiden, 3 kilometer file bij knopend Muidenberg. Op de A9, Alkmaar richting Almstelveen, tussen de knooppunten Velsen en Raasdorp 5. En op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Daar staat door een ongeluk bij Klopend-Gorkum 3 kilometer. Daar is één de reis ook dicht. En op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat tussen Klopend-Gorkum en Lexmond 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Soms zijn er van die platen die hebben geen uitleg nodig. Het is gewoon het gevoel van vandaag. Juwe loose en de nieuws: if this is it. Op Haardem 105 en uh, ZFM. En het is een tijd geleden dat ik dat heb gezegd. Maar ja, goedemiddag middag, Rudy. Goed. Leuk dat jullie er zijn, mannen. Albert Jan Vos en Rob Harms van ZFM Zandvoort. De komende drie uur gaan wij, uh, wij het, het leukste radioprogramma van uh, dit hele zomerweekend maken. Want we hebben een, een hoop gasten. Um, Zullen we, zullen we even, gewoon even doornemen wie we allemaal, wie we allemaal hebben? Okay. Ik denk dat je beter even per uur kan gaan. <laughs> want het wordt druk. We krijgen, het wordt heel druk. We gaan straks naar de live muziek. Daar zeg ja. jij alles van. Uh, we gaan schakelen natuurlijk met onze verslaggever Willem van Dentsen op het circuitpark Zandvoort. Want daar wordt momenteel de, TTM. de, de tweede race dit weekend ja. reden met nog 37 minuten te gaan. Staat uh, um, um, extra momenteel uh, bovenaan. Maar ja, de pitstops zijn bezig. Maar daar okay. laat het meer over van, uh, van Willem. En als het goed is komt de baas van het uh, Tropicana Festival. Was gisteren. Zijn was gister. jullie nog geweest? Uh, heel even, heel even. <laughs> <Ben> je, <laughs> um, was het zo leuk dat je denkt van ik moet nu weggaan omdat anders mijn hoogtepunt voorbij het is? Het werd wel heel druk hoor, Rudy. Ja, was heel ja maar wel heel okay. gezellig. Heel gezellig. Hij komt zo meteen langs. De baas Ton Ariansen komt uh, straks langs. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor dit, to, dit weekend... het Tropicana Festival. Hij ja. is ook uh, baas van de uh, andere muziekfestivals. Dus we gaan eens even bijpraten hoe het allemaal verlopen is. hoe okay. het goed gegaan is. Ja. Dus, uh, en voor de rest natuurlijk veel muziek. Veel hè? muziek. Sowieso de selectie van Koninklijke HFZ. Die lunch vandaag bij de Haven van Zandvoort. Dus we gaan de nieuwe trainer spreken. Uh, spreken. En zo meteen live muziek van Ariane. Dus dat is, uh, dat is tof. Blijf luisteren. Winds are gonna blow, but it ain't no need to worry as long. Ik zie het wel vorm hoor. En ik zie het ook letterlijk voor me: Strand, zee, prachtig zonnetje. Heerlijk. Brian Shaw op is 5 en ZFM We Got Love. Dit weekend hebben we vele hoogtepunten. En ik weet zeker dat we er nu eentje gaan toevoegen. We hebben namelijk live muziek van Ariane. En we gaan, we gaan beginnen. Veel plezier en succes. Ja, we beginnen met de eerste single die ik heb uitgebracht. Dat was in december 2015. En dat is Town Call Pity. Once upon a time in a town called Pity A very present place where everyone feels shitty boy is right. He's a good lad. We'll follow his lead. No need to be said. Now let's all sing. We're doing Nou, ja, dat was Town Call Pity. En uh, voordat we de tweede single gaan doen, wil ik eigenlijk een nieuw liedje doen. Dat heet Lullaby. En dat uh, is eigenlijk niet zo'n vrolijk liedje. Dat is namelijk uh, geschreven nadat er iemand is overleden. En uh, op dat moment besef je eigenlijk het best hoe waardevol alles is wat je wel hebt in het leven. En uh, hoe relatief ook dingen zijn. Lullaby. <tied> Take me up high, bring me down low, sing me a lullaby, cradle me away wherever we go, I can't sleep at night. you go, the emptiness left is more than you could know, There's so much to ask, with no one to answer, We gaan weer naar iets vrolijks. Want dat is uiteindelijk wat ik eigenlijk de wereld wil brengen. Vrolijkheid. En dat uh, is het, uh, het, nieuwste single, het nieuwste single die ik heb uitgebracht. Dat is Happy Shirt. En daarin uh, roep ik eigenlijk iedereen op om zijn eigen vrijheid te nemen. En lekker te doen waar je zin in hebt. Trek je Happy Shirt aan en maak er een mooie dag van. Dat is eigenlijk de boodschap. Alright, here we go. I have you. On my shirt And my necklace is a bird You might guess what just occurred To me They're kind of remedy Is flying off to Africa And living without demons No one telling you blah blah Since we're all being equal seems pretty great Things to do seem suddenly so cruel, but now I see priority was never to be set for shit, cause who says doing our jobs is something that can't weigh a bill while you go testing hot tops. Sweet up Nee, hey, tuurlijk, absoluut. Bedankt jongens, leuk dat jullie. Er waren. Het mooiste uitzicht van Nederland. Mannen van ZFM. Ja, ja helemaal stil. Van, talent. Van. Helemaal stil Fantastisch, van. van. Fantastisch hè, leuk. De Ariane, dankjewel, bedankt voor je komst. Dankjewel. Zometeen hebben we een gesprek met uh, ja, de baas. De baas der bazen van gisteravond. De baas van het Tropicana Festival, zometeen. Maar eerst de Willem hè, Haarlem. 100. En Willem natuurlijk van TTM. Ja. So many times. Op Arlemongens 5 en uh, ZFM. Ja, we hebben iemand uh, in de studio die uh, gisteren, volgens mij, wel een hele leuke dag had. Organisator van het Tropicana Festival, Ton Arias. En uh, welkom bij, uh, bij, uh, bij de studio. Allemaal. In Als jij... allemaal. En uh, Zandvoort. Ja, beide natuurlijk. Als jij nou een cijfer mag geven van gisteren, uh, wat voor cijfer zou dat zijn? En, uh, ik ben nooit zo idioot tevreden, maar een 8,5 heeft het zeker verdiend. En wat maakt het verschil dat het geen 10 is? Uh, het weer. Een okay. koud windje door ja. de straat. Het weer straat. dus, oké. Okay. Ja, Muzikaal een tien... En uh, voor het dansen eigenlijk een elf, maar dat gebeurde bij de Yanks. Bij okay. die, die hebben daar een prima dansvloer helemaal overdekt uit de wind. Dat is perfect. Oké, okay, gisteren was dus het uh, Tropicana Festival uh, in Zandvoort. Uh, Rob, jij bent er even geweest. Ik ben er even geweest. Kun jij een Twas. sfeeromschrijving geven hoe jij het gisteren hebt beleefd? Ja, het is gewoon heel gezellig, Rudy. Heel veel mensen die het uh, naar hun zin hebben en genieten van uh, de mooie optredens in het, uh, in het centrum van Zandvoort. Ja. En Luna natuurlijk. En Luna. Ja. Ja, Luna. Luna, niet zo bekend in Nederland, maar een top in uh, Duitsland en Zwitserland. Iedereen wil dan ook op de foto en gestreamd. En ja, ik heb het voor elkaar. Ik ben bij de DTM op de tv. Is dat dan nou een hoogtepunt uit je carrière? Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik geef tenslotte bloemen aan Luna, dus... En, en, wat doe jij, en wat doe jij als organisator op zo'n avond, Tom? Ja, als organisator op zo'n avond loop ik eerst alles een beetje te controleren... of iedereen zich wel aan uh, alle afspraken houdt. Ja. Nou, dat is goed gelukt. Oké. Okay. Daarna ga ik wat meer genieten. En dan uh, luister ik naar ben's die ik uh, misschien voor het volgende jaar ben nodig. Oké, okay. want zijn er uh, nog dingen gebeurd waarvan je denkt: van nou, dat is nog wel uh, verme een vermelding waard? Positief of negatief? Nou, positief is natuurlijk dat zo'n actie als dat Luna, zij woont in Zandvoort, ja. die dan spontaan daar langskomt. Ja. En ik heb gisteren ook gezien dat. Uh, de muzikanten van de ene band gewoon bij de andere band gaan staan en daar uh, een gastrol vervullen, ja. Dus dat is top. Tof. En er komen nog meer uh, leuke evenementen aan, hè? Ja, want je bent nu uh, vier, uh, vier uh, muziekfestivals achteruit en je hebt nog vier te gaan, hè? En we hebben er nog vier te gaan. Wat is de eerstvolgende? De eerstvolgende is over drie weken, dat is uh, Jazz Behind the Beach En Behind the Bar, heb ik begrepen. En Behind the Bar. Maar dat is een dag eerder. Dus op 5 augustus hebben we Jazz Behind the Bar. Ja, dat is op, op vrijdag. 6 augustus hebben we Jazz Behind the Beats. Dat is op het Raadhuisplein. En er komen dit jaar wat Jess kanonnen. Ja, bouwen. <lacht> dat, dat uh, je, kan je er even een, twee uh, uit halen uh, die, die komen? Ik zal er uh, twee uithalen: uh, Jessup, want dat is algemeen bekend in Haarlem en in Zandvoort. Dat is werkelijk top. Dat is de We hebben drie acts en de tweede act is uh, Jazz -up. En daarna komt de knaller van uh, mijn afgelopen vijf jaar. En dat is de Jamal Thomas Band uit Den Haag. Jamal Thomas Band. Even koekelen. YouTube. Je weet niet wat je hoort. Werkelijk gigamooi. En uh, dat is op, uh, Zoals gisteren op het Kani Festival was het helemaal door het centrum van Zandvoort heen. Dus dit speelt zich dan af op één, op één podium. Op één podium, ja. Oké, okay, dus op het Raadhuisplein. Op het Raadhuisplein. Nogmaals, het is 6 augustus. 6 augustus. Maar uh, de Haarlemmers kunnen beter van dag eerder komen. Want uh, op vrijdag... Uh, Als je, <laughs> je gezellig hart... wil zitten met een drankje, dan moet je op 5 augustus komen. En dan is er live jazz bij Laurel en Hardy. Daar treedt op Boem. Boem is een uh, DJ en een saxofonist. Bij Nuf treedt op Adam Spoor. En in de Jank zit... Weet ik niet. Allemaal, bijna allemaal uit je hoofd. Ik ben, ik ben 24 ton. Um, zou je het voor mij ook aanraden? Jazz uh, bij the beach? Wat zeg je? Zou jij, zou jij... Ik ben 24, hè? Ja. Zou je het mij ook aanraden om erheen te gaan? Zeker op 6 augustus en zeker bij de Jamal Thomas bin. Waarom? Waarom is dat voor... Want je kan zeggen, weet je wel, Jess heeft... Een is funky Jess? Een funky jazz, yes. oké. Okay. Heerlijk, je kunt niet stil blijven staan. Oké. Okay. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. 6 augustus. Is. 6 augustus, want ik hou van bewegenmuziek. Je moet dansen. Bij mij op de poster staat ook al de... Don't forget your dancing shoes. <laughs> Don't forget your dancing shoes. Um, bedankt voor, uh, voor vandaag. Leuk dat je Vanaf te gast gaan. wil zijn. En um, we kijken allemaal uit naar uh, 6 augustus. Ik hoop uh, u allen, die ik ook niet zie... gewoon te zien op 6 augustus. Dank jullie wel. Oké, okay, dankjewel. Dit is uh, Hardeman 105 en CFM. Straks nog uh, een aantal uh, selectiespellers van HVC te gast. De nieuwe trainer is te gast, maar nog veel meer. We hebben nog live muziek. Marco Termes komt langs, dus uh, genoeg te doen. Tijdens het uh, zomerweekend van Haarlem 105 5 en ZFM. En laten we even kijken wat het uh, weer gaat doen. Albert Jan Vos. Nou, wat het weer doet. We hoeven alleen maar even naar buiten te kijken. Want het is uh, stralend. <laughs> nu is het zonnetje, al fijn, hè? Prachtig zonnetje. En ja. het zon, zee, strand en uh, erg veel mensen op het strand. En de middagtemperaturen uh, vandaag uh, lopen uit een van 20 graden hier in Zandvoort... tot ruim 22 graden in Haarlem. De wind draait naar het westen en is aan de kust matig. Vanavond en vannacht blijft het onbewolkt. Maar wel kan het hier in de vrij vrochtige lucht wat nevel ontstaan. Het kwik zakt naar 16 graden en blijft zwak. Morgen wordt het weer vrij zonnig en de maximumtemperatuur... komt dan op ruim 20 graden hier in Zandvoort tot 24 graden in Zandvoort. De dagen daarna komen Haarlem en Zandvoort in de band van het zomerweer. Bij flink wat zonneschijn wordt het dinsdag al meer dan 25... en woensdag zelfs rond de 30 graden. Maar dan moeten we natuurlijk wel weer bekopen met onweersplossingen buien en vanaf donderdag weer een stuk lagere temperaturen. Haarlem 105. In Haarlem en Eemsteden ook via KPN digitaal op kanaal 388 en overal ter wereld op haarlem105.nl. Haarlem That's what I hear. Dat je het mooi is. Nou, vertel. Dat je gewoon op de achtergrond al die, uh, die glazen en zo hoort. Dat is ja, niet druk we, daar in de keuken echt hoor. Zo, we echt. zitten niet in een, uh, in een studio of zo en dat heeft ook wel eens een charme. We gaan uh, een paar kilometer verderop, want daar is namelijk de DTM-race. Het circuit. Willem van Densen. Willem van Densen is daar aanwezig. Willem, wat is de stand van zaken op dit moment? Tenminste, ik hoop dat Willem het doet, want we hebben een beetje, een beetje problemen. Willem? Willem? Willem. Hey, geen Willem meer, hoor. Geen Willem. Het is gek, want uh, is het daar druk mm. of zo... Dat, dat, we het, uh, dat, dat hij misschien te maken heeft met uh, uh, storingen of zo? Is het, is het een druk bezocht weekend? Het is uh, behoorlijk druk uh, daar op circuit op dit Veel moment. Duitsers, hè? Maar we hebben wel goed nieuws, hoor. Willem komt straks ook uh, naar okay. de haven toe. Dus uh, als de verbinding niet gaat lukken... dan, uh, dan spreken we straks uh, Willem van deze uh, om half vijf. Oké, okay, nou, nou, dat doen we dat sowieso. Je, ik kan in ieder geval al mededelen... dat de wedstrijd nog drie uh, minuten vijftig duurt... en momenteel Jamie Green op een pol ligt... Dus dat, uh, dat is even een tussentaatje okay. deze kant. Nou, we houden het hier al in de gaten en misschien straks nog Willem van Densen. Hier in de studio. Jamilia, een superstar op Haarlem 105. Ja, techniek staat voor niets, behalve als je aan het strand staat. We gaan het, we gaan het sowieso nog een keer proberen. We gaan naar het circuit DTM races. Willem van Densen. Willem van Densen. Weer niet, hè? Weer niet, weet nou, nee. je, uh, Willem komt Willem, straks langs, half vijf, dus uh, half vijf, vijf op weet, um, Misschien kunnen we uh, gewoon zo'n zo blik met een touwtje ertussen dan naar het circuit. Want volgens mij werkt dat nog beter dan dit. Maar goed. Dankjewel. Albert-Jan heeft trouwens het schermvoorzicht van de race. Kun je ja, nog een update geven? De ja? laatste, laatste ronde is ingegaan en uh, momenteel Jamie Green uh, ligt op uh, pole. Gevolgd door Peffert en Morero en vier Witman. En... Dus de ontknoping is, er, er waren een paar scherms, kon ik zo zien. Maar niet, geen ernstige, wel, wel drie, vier uitvallers. Maar over het algemeen een vrij clean tweede race hier op het circuitpark Zandvoort. samen met ZFM, Sister Sledge en All American Girls op Parlem uh, ja, 105. Uh, aangeschoven, je hoorde hem al net even praten. Ted Verdonkschot, de nieuwe trainer van Koninklijke AFC. Um, het is puur toeval dat jij kunt aanschuiven... want je bent met de hele selectie ben je hier vandaag, hè? Ja, dat klopt. We zijn op uitnodiging van Chris Teensma, eigenaar van ja. uh, haven van Zandvoort. Uh, tevens ook een uh, zeer goede, goede sponsor. Ja. En zijn we uitnodiging hier om uh, toch een soort uh, trainingsdag van te maken met de jongens. Ja. Uh, vanochtend getraind okay. en uh, aansluitend uh, hier een beachvoetbaltoernooi met een hapje Leuk. en een uh, drankje. Hoe belangrijk is, is dit om tussen de wedstrijden door en de trainingen door te doen? Nou, ik denk dat dit heel erg belangrijk is. Zoals u weet hebben we toch een behoorlijk wat aantal nieuwe spelers. Een nieuwe trainer En ja, op welke manier leer je elkaar beter kennen dan Absoluut. dit samen zijn. Dus Absoluut. ik denk dat het heel erg belangrijk is. Ja, jullie zijn volgens mij nu twee weken bezig. Uh, onder andere een oefenwedstrijd gespeeld tegen Jong Ajax. Kun je tevreden zijn over de afgelopen twee weken? Nou, wat ik tot nu toe heb gezien. Uh, dat er behoorlijk wat, wat voetbal in het elftal zit. En dat uh, de nieuwe jongens... Zich ook snel aanpassen. Het is natuurlijk heel erg wennen. Hè? En toch een, uh, ja, een andere trainer. Jongens die jarenlang uh, eh, onder uh, bewind van uh, Pieter uh, hebben getraind. Ja, ja. ja en dan uh, komt er een nieuwe trainer. Dus uh, yeah, daar, waarschijnlijk toch ook wel wat, wat andere oefenstof. Dat komt dat vaak wel op hetzelfde neer. Maar ja. tot nu toe... Hey, wat ik dan heb gemerkt is wel dat de, dat de groep uh, aardig in elkaar klikt. En okay. uh, dat, dat er behoorlijk wat voetbal in te hebben zit. Ja. Dus. Um, ga je anders spelen dan, uh, dan de vorige trainer Pieter Mulders? Ja, kijk, iedereen heeft daar natuurlijk zijn eigen kijk op. En uh, ze hebben natuurlijk hartstikke goed gedaan de uh, afgelopen jaren. Uh, dus je, je zal ook niet te veel toorn aan het spel. Nee. Kijk, uh, je probeert er misschien wel wat meer voetbal in te brengen. Omdat ik altijd denk dat het, dat het voetbal dan altijd uh, eh, uh, toch, toch, toch wat meer wint. Alleen ja, op de moment dat het niet kan, uh, dan, dan kan dat niet. Nee. Dus wat dat betreft uh, eh, zullen we niet zo heel veel veranderen en het heel anders gaan doen. Nee. Dan de afgelopen jaren. Oké, okay, um, tweede divisie. Een nieuwe, een nieuwe competitie binnen, binnen het Nederlandse voetbal. Wat verwacht jij van deze competitie? Is het niveau hoger dan bijvoorbeeld de toeklasse? Ja, nee, dat is absoluut dat hoger. Zijn. Kijk, zoals jullie weten uh, heb ik natuurlijk jaar, jarenlang in de top van het zaterdagvoetbal uh, gewerkt... En ja, dan, dan weet je wat er gevraagd wordt. En dat is wel, uh, vooral op, op, op het fysieke uh, gebied... Ja. Hè, dat daar dat toch wel wat meer, uh, meer voor gevraagd wordt. Ja. Op zondag vind ik het altijd zelf. En wat dat vergelijk kan je dan natuurlijk ook maken... omdat je, dat je vorig jaar natuurlijk ook uh, heel veel wedstrijden hebt kunnen kijken. En dat er meer gevoetbald wordt. Wat meer technisch, wat meer tactisch. En, en, en ja, het zaterdag voetbal toch wat meer fysiek, wat meer duelkracht En ja. ja, daar zullen wij een tussenweg in moeten vinden. Ja, oké. Okay. Um, wat is jouw doel doel voor dit seizoen. Kun jij een een, een doel stellen? Nou, het is, het is natuurlijk nooit alleen mijn doel. Het is een doel wat we gezamenlijk met de, met de club hebben ja. gesteld. En ja, dat is in het eerste seizoen is dat handhaven. Om te kijken of je tussen al dat geweld van die zaterdagclubs... maar uiteraard ook de top van de zondagclubs... plus het feit dat er natuurlijk nog een aantal jonge belofte-elftallen bij komen... Ja. of je daar stand kan houden. En ja. dat is wel een eerste doelstelling die we hebben gezegd... om proberen erin te blijven. Oké, okay. um, jullie zijn nog in de voorbereidingen. 13 augustus begint... Begint de eerste wedstrijd tegen Kozakke Boys uit. Wat gaan jullie nog doen de rest van de voorbereiding? Uh, nou, vooral uh, veel trainen en uh, veel spelen. met elkaar leren kennen. We, gaan, uh, we spelen van de week tegen Telstar dinsdag. Oké, okay, oké. Okay. Op, uh, bij bij Telstar uit. En volgende week gaan we op een trainingsweekend. Uh, we ga gaan naar uh, Sittard. Oké, okay, oké. Okay. Dus dan uh, gaan we vrijdag weg. Vrijdagmorgen vroeg trainen we daar. Ja. Zaterdag trainen we. Vervolgens spelen we een wedstrijd tegen Fortuna. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Daarna gaan we wat, gezamenlijk wat drinken. Ja. En dan zondagmorgen nog een training. En dan, uh, dan gaan we weer naar huis. Dus een soort uh, trainingsweekend. Maar nou, hebben jullie nou heb dat wel eens vaker gehad? Trainingsweekenden. Um, die training van zondagochtend, hoe, hoe ziet die er meestal uit? Zie je veel brakke kopjes of zijn deze jongens. Maar is Toch wel redelijk professioneel dat ze het uh, bescheiden houden. Nee, ja, kijk, dat, dat, dat, je weet natuurlijk hoe dat gaat. Hè. Als trainer speel je daar uh, ja, natuurlijk ook op in. Ja. Dus ik doe dan meestal het befaamde kopspel. Oh ja, ja, ja. ja. En dan, uh, dan zie je toch wel wat jongens weglopen het, uh, behoorlijk wat hoofdpijn dat is altijd, wat, wat, Hilarisch is dat. Mooi. Uh, succes de komende periode en sowieso succes uh, de dertiende tegen de Kosaka Boys. Bedankt voor je komst. Dank je Dit is Haarlem. 105. Weet je, zo'n dag moet je gewoon plannen, hè? En als je dan dit weer hebt, nou, dan kunnen we heel erg blij zijn, toch, Rob? We zitten hier perfect, jullie. En uh, lekker molok al, uh, gedraaid juist. Echt zo, alsof we zelf op het uh, strand liggen. Ja, dit goed. is uh, Harlem 105 en ZFM Zandvoort. Albert Jan Vos, we hebben volgens mij een uitslag van de, van de DTM, hè? Ja, het wordt het uh, Engels volkslied, uh, wordt het zo meteen gespeeld. Oh, want okay. op, uh, laten we beginnen, plek 3 beginnen, dat was, die was uh, gereserveerd voor Eduardo Mortare. Tweede Gary Paffitt en één, zoals gezegd, Jamie Green. Dus de podium is bekend. Half vijf uitgebreid DTM-verslag hier uh, tijdens onze uitzending. Ja, door, door Willem. Willem. Door Willem. En zometeen hebben we ook een reportage van Dennis van Dijk. Want Dennis was net in het Museum. Nou, ik zeg pak een beet, 20 meter hier verderop. Hij is daar naar binnen gegaan en bijzondere items... ...heeft hij daar gevonden, dat Ja, zometeen. die zijn daar, dus. Dat ja. absoluut. En uh, wie hebben we nog meer te gast, op? We hebben ook Marco Temes, die komt uh, zo dadelijk uh, hier naar de haven. Hij is uh, dichter en schrijver en... Zandvoortuin. <laughs> Oké, okay, ja, ja. uh, zometeen. Uh, blijf luisteren, want waarschijnlijk hebben we ook nog meer spelers van de Koninklijke HFC te gast. Zometeen. It's Shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Kind of yeah.